Maike heeft nu een beschadigd hoornvlies, brandwonden aan haar kop... en verkeert volgens de politie in acute shock. Drie tieners zijn aangehouden. BFM. En dan nog het weer. Het is vanavond in het noorden kans op wat regen. En morgen gaat het overal regen in het land. En na het weekend wordt het een stuk kouder. Dat was het. Meer op nosheadlines.nl Extra weekend. Zometeen. Ah, we verkeersinformatie. Het is bijna gedaan met de avondspits, maar toch nog een handvol files. Bij Amsterdam blijft het heel druk aan de oostkant van de stad. Op de A1 en de A9. Op de A1 naar Amersfoort. Bij Muiderslot 7 kilometer file. En daardoor loopt het ook niet lekker door op de Gaasperdammerweg richting Diemen. Bij Utrecht blijft het nog druk op de A2 naar Den Bosch. Tussen Knopendel en de Afrit Hedel rijdt het langzaam. Bij Rotterdam zorgen twee ongelukken voor vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda zijn twee rijstoken dicht bij Overschie. Dat zorgt voor 4 kilometer file. Je kan omrijden via de zuidkant van de stad. Op de A15 is ook een ongeluk gebeurd, maar gelukkig dan wel de andere kant op. Vanuit Ridderkerk naar Europoort. Bij rotterdam Charloos. en daar is de linkerrijst ook dicht. Er zat een korte file. Ten slotte nog drukte op de A16 naar Breda. Voor de Moerdijkbrug drie kilometer. Wanneer u dit jaar fijn op wintersport gaat, denkt u niet meteen aan. Maar aan. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje. Terwijl u nog dacht aan. En als u nog niet de beste hulp geregeld hebt, dan kunt u dat nu nog regelen. zodat u straks niet hoeft te luisteren naar. Hé staan, doe flappie. Vaarwieten, Maar naar. Met de ANWB Alarmcentrale. U kunt morgen met de gipsvlucht naar huis. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering kunt u altijd rekenen op de persoonlijke hulp van de ANWB Alarmcentrale. ANWB. Exclusief in Europa voor de boekhandel.nl. Maak kans op een gratis gesigneerde David Baldacci. SMS Baldacci naar 2929. De boekhandel.nl, die regelt het wel. Sluit nu de AWB doorlopende reisverzekering af. Inclusief wintersportdekking al vanaf 30 euro per jaar. Exclusief voor leden. Kom langs of kijk op awb.nl. Het zijn de web- en walk-weken bij T-Mobile. Voor maar 9,50 euro per maand heb je onbeperkt internet op je mobiele telefoon. Sluit nu een abonnement af en je krijgt tot 12 maanden lang 50% korting. Ga dus snel naar T-Mobile.nl of ren naar een van de T-Mobile verkooppunten. T-Mobile. Wow! Nu bij Mediamarkt. De Fuji A500 digitale fotocamera met 5 megapixels en 3 keer optische zoom. Voor de spectaculaire prijs van 99 euro. Oh, dat is een mooie aanbieding. Mediamarkt. Ik ben toch niet gek? Koop deze maand een occasion en win het aankoopbedrag terug. Kijk voor de voorwaarden op autotrack.nl. De aller, aller, allergrootste autosite van Nederland. Autotrack.nl Nu bij Mediamarkt. Alle aankopen in december met vier weken omraalservice. Na 100 meter links afslaan. Heb je trouwens getraind? Je ziet er fit uit. Voer een adres in en kijk hoe snel ik ben. Routes berekenen, bestemmingen programmeren. Ik werk ook aan mijn conditie. TomTom Go Portable Autonavigatie met gesproken instructies. Snel te programmeren en vertelt je alles wat je onderweg wilt horen. Kijk op tomtom.com We staan hier in de houtzagerij, maar dat hoort u al. Ik wil het even met u hebben over arbeidsveiligheid. Ai, gaat er even iemand op meteen staan? Kunnen je niet uit je doppen kijken? Oh, hij heeft oortopjes in. Ja, ook een goede arboregel. Maar misschien zijn schoenen met stalen neuzen ook wel een idee. Enfin, wilt u vanavond ook veilig en gezond huis? En wie wil dat nou niet? Kijk dan op arbo Met elkaar vind je praktische tips om veilig te werken op arbo Samen, beter aan de slag. Love Light is de nieuwe single van Robbie... Like Love Life, Staat natuurlijk net als Rootbox, op de nieuwe spraakmakende CD van Robbie. Uw dochtertje snift en snottert al een week of twee, en het gaat maar niet over. Wilt u weten wat u moet doen? Bel dan met een van onze medisch deskundigen van de CZ Gezondheidslijn. 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. En wilt u weten met welke vragen u hier nog meer terecht kunt? Kijk dan op cz.nl. Cz. Zorg kan altijd beter. Ja, Sasje, dat klopt. We staan nu op het binnenhof en verwachten elk moment een reactie. Ja, ik ja. heb de auto van de minister aangereden. Meneer meneer, meneer, meneer, meneer de chauffeur, chauffeur, meneer, chauffeur, wat is meneer, volgens u de, de beste klopboormachine? En dan ja, ja, u op het aantal toe, hè? Meneer, en wasmachines, wat voor een wasmachine heeft u zelf? Meneer, meneer, een bovenlader, heeft u een bovenlader? De en, meneer, het het het op, chauffeur, volgt de skoda ja. rijder. Want de Skoda Superb is door de chauffeurs verkozen tot beste ministersauto in de autokampioen van deze maand. Skoda. Simply Clever. Weten of uw zorg ook beter kan? Ga dan naar cz.nl voor een offerte op maat. Begonnen Nog vier dagen en dan het radio-event van het jaar. 3FM, Serious Request, Giel, Sander en Gerard. Zes dagen zonder eten in het Glazen Huis in Utrecht. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Ja, waar zit je dan man? Je moet een programma aankondigen. Ah fuck, sorry, helemaal vergeten ik ben Kerstinkoop aan het doen. Maar uh, als je het goed vindt doe ik het gewoon nu even. Nou prima schiet op dan. En dan nu, extra ticket. Kijk, dat heet rock'n'roll. Dat is tenminste nog even wakker worden hier. Het Frans Ferdinand en this fire is out of control. 12 minuten over 7. Een nieuwe editie van Extra Weekend. Veenstra is er nog niet. Nou, ik heb daar wel een. Het uh... is. Veenstra? Ja? Waar ben je nu? Nou, ik ga nu bij de studio uh, oh, oh, prima. Uh, aan. Nou, ik hou je aan het lijntje, want een officiële opener van dit programma is geen officiële opener als jij niet hier bent. Nou, dat vind ik lief. Dus ik, uh, ik hou je van het lijntje. Ik moet ook even uitleggen waarom je te laat bent. Dat is namelijk mijn schuld. Ja, dankjewel. Dat vind ik lief van je. Want kijk, na vorige week denk ik het idee dat ik alleen maar te laat kom bij belangrijke momenten. <laughs> dat is niet zo. <laughs> heb nee, ik dat weer? Ik zal het even uitleggen. Het is mijn schuld dat je te laat bent. Want ik uh, uh, heb nog niks gegeten en ik heb de hele dag op mijn school gestaan. Mijn, mijn en mijn oh uh, mijn. Het was heftig heftig heftig. Ik ben er helemaal kapot van. Oh, dan is het niet goed gegaan. Ja, ik... <laughs> de enige geeft de juiste antwoord hier. Ja, ik ben er kapot van. Maar Het was, het was heel heftig. Je hebt geen beem uh, oh, wat te staan, begrijp ik. een half uur lang in de file ook. En, uh, nou, nu ben ik. Ik ben dus net hier aangekomen. Ik, ik ben in Hilversum geweest. En ik denk, nou, er moet toch ergens een snackbar zijn. In heel Hilversum geen snackbar te vinden. Dus ik denk, ik... Ja, waar ben je geweest dan, nou, joh? Er zijn er zoveel. In de winkelstraat stond ik. Ik ken alleen de weg naar de studio en terug, maar je weet ik niet. Ja, ik ken twee winkelstraten. Dat is de Gijsbrecht en je hebt gewoon de centrumstraat En aan beide zitten gewoon meerdere snackbars, capitalia ja, maar vette en haphoek en maar ik kon hem niet vinden, Veenstra. Dus ik heb jou even gevraagd van... ah, oh, kun je voor mij een patatje meenemen? Nou, daar heb je er drie kwartier over gedaan. Nou, en ik denk, geen probleem. Want het was mooi op tijd. Het was vijf over half zeven. En ik, ik reed echt op het moment dat ik jou ophing... reed ik echt langs uh, de cafetaria waar ik dacht... nou, dat moet ik zijn. Dus ik zet de auto neer. Ik ga naar binnen. En het laatste wat ik voor, voor ik mijn bestelling doe... En 54 met. Oh nee! <tie> er, stond, er stond een groep hangjongeren hun zakgeld op te maken. <tie> god. Wat een leggen? Oh, fuck. <tie> en met dozen tegelijk ging je het eigenlijk weer weg. Toen kon ik met mijn patatje. Ja, dan zijn die, die cashairs ook nog zo leuk zo lollig om te vragen: eet u het hierop of neemt u het mee op? <tie> <het? tie> <tie> maar ik heb dan wel uh, echt heel slecht. Want ik, ik heb net zelf thuis ook gegeten. En dat was ook al best wel vette hap. Maar ja, dan bel jij, en dan had ik ook zoiets van, nou, dan ga ik ook maar eventjes uh, een patatje voor mezelf erbij halen. Dus je hebt net gegeten, maar alsnog een Ja! Ja, hoor! ja hoor! je bent er! Hé, hé, he, en het bier staat een Kom binnen, pak een koptelefoon. Ja, kom eraan. dan. Ja, hé, hey, wat ruikt dat lekker wat je bij je hebt. Volgende week ga ik oh. nog aan dit moment terugdenken. Hé, hé, no! Ik ben een beetje later, want wie moesten ze nou nog weer via mij een uh, patatje speciaal? Ja, en uh, van, wie maakt er dan ongelooflijk misbruik van het feit dat Veenstra hier alles kent? Veenstra! Maar goed, we zijn weer uh, verenigd tot een uurtje of tien. Daar zijn ze nou weer. En het goede nieuws is, ik heb niet alleen die speciaal, maar ook speciaal voor jou. Speciaal een frikandel meneer. Kom! Nou, ik denk dat ik die zometeen maar eens even ga inbrengen in mijn uh, slokdarm, uh, ah. meneer. Veenstra! Ja, dan kunnen we zometeen de 300 meter hard gaan boeren. En dat wordt gedaan door... En geniet er even van, want kijk, nu zit je nog aan het patat. Over exacte week zit je aan niks. Ja, en ik heb het receptenboekje gezien van de sapjesdame. En dat wordt weer overgeven, hoor, meneer. Ik zal aan je denken, zodat we ook volgende week samen zijn in gedachten... Yes. fm Maar één ding staat vast. Weekend! My two naked. show in optima forma. Dit, want ik herinner me dat we exact een week geleden een volle bek hadden van de pizza die we hadden besteld. En nu zitten we aan de patat speciaal en de patat oorlog. Sorry hoor. Ja, ik denk ik deze plaat even, ik heb het nou wel gehoord, uh, met die Sis Sisters. is hey. is afgelopen met I Don't Feel Like Dancing. Ik heb nu echt geen gezin meer om te dansen op dat nummer. Zo. Maar ben je uh, een Ik ben een ja! Oh, maar dat komt allemaal goed, uh, Michiel. Ja? En het begint namelijk een bodem in mijn maag te ontwikkelen nu. Ik zeker dat het goed gaat komen. Ja, als je altijd zo wordt als je niet gaat eten... dan wordt het nog een lange week volgens mij. hele lange week wordt het een hele lullige week. Dat gaat vanzelf goed komen. Lekker, hè? Natuurlijk. Voor ons ook eterstijd, kan op zich. We hadden het net even over met Domien. Want Domin kent ook alle snackbars in Hilversum. Ben jij dat? Ja, dat ben ik. Dus er zijn wel degelijk snackbars in Hilversum? Ja, er zijn echt heel veel. Ik snap echt je punt niet. Maar ze lijken allemaal op elkaar eigenlijk. Ja, en hoe komt dat? Want hij vroeg: ben je naar die en die geweest? Nou, zeg: die en die en Aan welke weg? En dan heb je er nog drie aan dezelfde weg. Ik zeg: die met die Chinezen. Ja, maar dat hebben ze allemaal. Wat is dat toch dat tegenwoordig? Elke snackbar wordt bom door een Chinees. Er is een nieuwe franchise gebeuren: de Chinezen take over the snackbar world. Ja, maar ik vind een klokket vind ik niks. Een klokket Dat klinkt niet. Maar een beetje hè? En Ik heb het gevoel: die Bami schijven, dat hebben ze nog van een vorige franchise. Hup. Paneermilderen, ja, in de ventuurpan, uh, en klaar. Dat lag er toch nog, zeg ja, maar. Erop. Ja, ik ken dat probleem. Kanto-influcteur of het, Kanto geen probleem. Hmm. Gaan we nu de Lumpia inblijken? <laughs> <laughs> nou, ik hoef het ook niet te weten. Nee, nou, nou, bij deze weet je het, sorry. Maar goed, maar, goed. mensen, het is weer extra weekend tijd. Ja! Oh. Wat heb je een leuk overhemd, hebt gedaan? Vind je? Ik vind hem heel Weezer. Ja. Je hebt een heel erg Weezer overhemd, gedaan vandaag. Nee. Ja. Oh. Nou, Dat is een compliment hoor. Maar jij mag er ook zijn. Nou. Nah. Ja, ik moet nog steeds een beetje, want je bent vorige week naar de kapper geweest. En uh, je hebt het door echt zo'n zo luukkollig jong koppie. Zullen we uitgaan? Ja, eerlijk. Gewoon, saampjes, jij en ik. Gewoon uh, oh, de, nu, nu de uitzendingen laten voor wat hij is ja. en gewoon weg. Gewoon lekker even een uh, bruine rakker pakken. Huh? Pardon? Nee, een biertje bedoel. Oh. <lacht> <lacht> Dit was wel 90 rijden. <lacht> ik, ik wil jouw bruine rakker helemaal niet pas pakken. <lacht> Nou. Oh, bedoel je de wel die hier net naar binnen ja, werd? Jongens, nou, we, we gaan het. Uh, het is tijd he? voor de inhoudsopgave van dit programma. Nou mooi, ik kom net aan. Even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, wat leuk zeg! Hey, zie je dat maar, ook? Je raadt nooit waar we mee gaan beginnen zometeen. Even kijken, de tweede pagina is dat, hè? Ja! De WILP! Toch? Dat is, ja, is toch gezellig? Nou, die, pik je ja, die, die, prik, die je prik je toch even mee. Die prik je toch even mee. mee. <laughs> Met, nou ja, datgene wat leeft in de landen. Zometeen doen we wel een oproep en dan ga je bellen en dan gaan we gezellig kletsen. En dat komt helemaal goed. Want de Wildprik houdt eindelijk in: Goh, wat doe jij dit weekend? En hoe ja. gaat het met je? Nou dat? Nou dat. Eh, op de voet gevolgd door de. De Voicelift! Even legendarische voicelift, inderdaad. Ja, Schrik van het koor, hé. Ja, het, het, het, het komt telkens op binnen en bam! En dan is het ook weer weg. De Voicelift! Nou, Precies, dat bedoel ik. Echt, dus ze worden helemaal vervelend als rond de kersttijd. En dan gaan ze de deuren langs en dan... Jingle bell, jingle, bell, jingle dan zijn ze weer weg. Ja, en vooral die snelle versie. We houden ze heel Je, erg. En tijd hebben om te doneren. Ja. Ja. Dus dat was hem. Ja. Ja. Uh, waarbij we natuurlijk weer een pracht van een prijs gaan weggeven. Geen oh. idee welke, maar daar komen we nog wel achter. Wat zit er in het pakket eigenlijk vandaag? Je weet het echt niet, hè? Nou, opnieuw een verrassingspakket, S. Oh, een verrassingspakket. Ja. Oké, okay, dat klinkt goed. Nou ja, daar zal ongetwijfeld een goede prijs in zitten. Mm. Zo niet, dan verzinnen we wat met kerstartikelen. Ja, joh, ter plekke. Dat komt helemaal goed. Helemaal goed. En. en... We hebben een G. En een A. En een S. En een T. We hebben een gast. Nou, wel heel veel zelfs. Ja, we barsten van de gasten de, hier. De, de kamer die barst uit zijn voegen, want we hebben niet alleen muziek in de vorm van. Room, room 11, 11. Maar. No, we, we, we hebben ook nog. Ah. Ja, nou, wij zijn er op de het is uh, Dennis van Klussen met Kijkers. Uh, Klussen doe je zo, weet ik hoe het allemaal nee, heet. Ik ben de kluts nu alright, <laughs> uh, S Santa klus nu ook wijd, hoor. Sinterklus kom langs. Sinterklus. Ja. Hij is, hij is nu ook bezig met... Hij doet alles tegelijk ook in de gang nu, hè? En ik denk dat hij heel blij zou zijn uh, als hij zometeen hier even een voet in de studio zet. Want die patatlucht hangt hier nu natuurlijk. Het schijnt dat Dennis een ontzettende patatfetisch ja, heeft. dat heb ik ook gehoord, ja. Het schijnt uh, heel heftig te zijn. Oh, één trivia vraag? Wie weet hoe klusser Dennis eigenlijk qua achternaam heet? Weet niemand. Nee, jij? Nou, ik zou het papier. Oh. Van, oh dus jij weet, weet het stiekem omdat het op, op het papier staat? Ja. Ik wist het echt niet. Kijk, hoe heet hij dan? Uh, oh, als je denkt, weet de semester. Oh, kut. Nou. Hé, wist Tot ik zover? Veel. Ik denk, ik doe er helemaal geen quiz aan vast. We hebben helemaal geen prijzen namelijk. Dat is een verrassing. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, we, we, we hebben al die prijs met elkaar te schrapen. Nou, nou dan dat... vind ik het voorlopig wel eventjes weer genoeg. En uh, wat er daarna gaat gebeuren, dat hoor je straks allemaal in dit programma. Hè. De mega hits. De mega hits, Deze week, Nelly Furtado. 3FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2FM. 2F. 2FM. 2F. 2FM. 2FM. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. 2F. Het is echt een beetje een uh, iedereen kan zingen van Ravensburger. We hebben de eerste twee minuten voorgedaan. laatste minuut kunt u zelf zingen. Want wij spelen nog een poosje door, maar de tekst is op. Ja, Gerard! Stem aan de wit! Ik vind het echt een leuk liedje dit. Ik, Ik kan heb het niet. De hele dag in je hoofd en het is een, het is een enorme hit. De nieuwe Nelly Furtado, het is de drieën van meegheid van deze week... en de laatste van dit jaar... All good things come to an end, veens draaien. Sorry, ja, ja. Sorry, ik heb een hele oude LP gevonden. kerstfeest uh, met de elektronica's. Nou, dan. Uh, ik Wil ik ga een stukje gaan van uh, laten hebben. Oh, oh. mijn god, maar die mee <laughs> dit toch? Een bandopname van het combo de elektronica's bekend is... om hun elektronische muziek en ze hadden ooit, toen het gras twee kontjes hoog was een hitje met de vogeltjes dan de elektronica's spelen binnenkort ook bij een sociëteit bij u in de buurt ze zijn nu bezig met het trainen van een neusfluiter luister naar de berichten van uw dorpsomroeper voor wanneer ze bij u spelen mocht de dorpsomroeper ziek zijn gevallen, dan kunt u op de stadsomroeper bellen nou, dat. Zijn nummer is één. <laughs> nou. Oh ja, dat was ook leuk. Ja, dan had je de, de stoffenmoeder ja, was één. Ja, ja. Dan ja, de twee en de pakken de de was 2. Ja. En de slagen had een geheimnummer. En, en dan, dan had je Jansson nog zes, vijf. Ja, ja. Ja. <laughs> Wat staat er ook alweer in? Oh ja, in de oh, nee, in, in- de, de, de, de, in de, de, -graven. de graven. Nou, we hebben al uh, behandeld dat we dus uh, heel veel gasten hebben. Room Eleven en Dennis Mulder, is het inderdaad. Wat gaat hij trouwens verbouwen? Je back? Nee, ik heb geen flauw Oh, dat een keer tijd. Nee, nee uh, ik bedoel, klussen met kijkers. Ik bedoel, nou ja, we kunnen natuurlijk wat dingen aan hem vragen. Uh, ik heb op zich best wel wat klusjes die thuis gedaan kunnen worden. Er mag nog een inbouwkast worden uitgehaald. De trap moet nog even worden is, uh, gefascineerd. De keuken die mag worden uitgebreid. En de zolder begin ik nog niet eens over. Maar dus nou, die stel is er nog niet. Die moet hij bouwen. Nou, hij is er wel. Maar het is echt uh, het is, uh, het is dak en meer niet. En okay. Er mogen nog kabelletjes oh. in en kamers. Dus wat mij betreft uh, hebben we de komende vier maanden locatieuitzending met Dennis vanuit <laughs> mijn huis. Oh, dat wordt leuk. Maar ik ook okay. eens een keer op tijd. Dat is ook wel grappig. We hebben straks naast ook nog uh, Operation DJ Sandstorm met een Oe. fantastische mix. Ja, en het mooie is, uh, ik moet nog eventjes uitzoeken wanneer het exact is, maar DJ Sandstorm gaat ook weer een jaarmix doen dit jaar. En die is uh, rond de jaarwisseling. Volgens Dat kan we wel. Die oudejaarsavond. Uh, uh, volgens uh, mij. Ik, ik, ik, iemand nee, iemand. hier in de verte. Ja, we hebben ja, het gewoon goed. 6 ik, nou, ik uh, zes uur. Zes uur? En je houdt hey. de. Nee? Acht uur. Tussen acht tussen en negen acht en op en negen. Nou, kijk, dat pik je toch even mee. Ja, dat is het want vorig jaar hebben we het uh, helaas niet gehad... een jaar mix van DJ Sandstorm. Dit jaar dus weer, nee, je hoort al in, in zijn eigen Operation DJ Sandstorm... hoe goed die wel niet is. No, no, no, no, no, no, mensen. Oh, en wat ook nog trouwens even grappig is... over Dennis, uh, als hij niet gaat klussen... hij schijnt dus wel voor de hobby te zingen. Hé, hey, ja, dat uh, kunnen we even testen. Bowie covers en zo, dus... Uh... Ik heb nog een nummer van de elektronica's. Oh. Het, is, uh... Het volgende ladder van de elektronica staat op de B-kant van de nieuwe langspeelplaats. Kerst met de elektronica's. De koop in de betere detailhandel. Bij aankoop van twee coniveren. Ja. Ja. Nou, Dat wat de... moeten we dan met een mannen, Gera? Die konden niet veren. Ja. Nou goed. Dingelbel, het bekende kerstnummer van. Uh, nou, um, we hebben. Uh, nou, wat was dit het afloop gaan? Zullen we gewoon even gaan wilpricken? Nou, we moeten ook nog zeggen dat de ringtone gaan doen natuurlijk. Oh ja, het de ringtone, ringtone. spelletje ja, en precies. het. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request T-shirt wordt weggegrepen. Middels het aloude oude. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Principe. En maar nu gaan gaan we gaan de drukkertjes. Ik zal kijken voor je, voor, wat ik voor je kan doen T-shirts. Ze zijn deze week begonnen aan de kraag. Oh, dat is heel oh, mooi. Bij de drukker. Dus dan weet je op korte termijn. Oh, ze liggen al bij de drukker. Ja. Dus, dus de derde uh, wereldkindertjes zijn er al mee klaar ze, met klaar nou, daarnaar. zijn er heel erg druk mee. Ja. Dat staat. Wat om tijd worden. Voor ja, de aan. Maar goed, we gaan even wild prikken. De Wildprik! Ja! 09091336, -09 hè. Dat is het telefoonnummer. En hallo, met wie? Hallo, hallo met Erik! Erik! Hey, hey Erik. Hey. Wat, uh, Erik? Ja? Wat is een hit? Wat is een hit? Noortje is een hit. Noortje. Wil oh, die krijgt Annemiek Vermolen in het huis ja. en ik denk dat Gerard Oeh, ja. Noortje Oeh. wel als logeer kan gebruiken. Ja, ja, ja. Voor de mensen die nooit naar de vrijdag freaknacht luisteren, Noortje doet bij mij altijd de kroegen-update. En Noortje is... Uh... Zij was toch oh. ook laatste gast hier? He? Zij was uh, laatste gast, Zij ja. stond hier ja, op de tafel de sex, te dansen. De seks-update, hè? Ja, ja, ja kijk nu al Rijk Hals uit, uit naar de nachtshow. Kijk, een webcam moet graag. Nou, we zullen kijken wat ik je kan doen. Maar wat is een hit? Een hit is Noortje. Vind ik wel. Even kijken wat die andere Erik daarvan vindt. Een hit is natuurlijk een plaats die op dit moment genoteerd staat in de top 40. Oh ja, dat hadden we kunnen wezen natuurlijk. Ja, dat okay, is nee. Nee. We zitten midden in. De Wereldblik! Hallo, met wie? Hallo? Ja? Ja, met Sjaak! Sjaak! Hey jongens, hoe is het leven? Mwah. Ja, nee, uitstekend oh, zelfs. Ik hoor net dat het uitstekend was. Ja. Oh. <laughs> Even hiermee moest lezen, Gerard. <laughs> oh ja, sorry. En het jouwe? Ja, dat wordt lekker. Mooi. Wat ga je doen dit weekend, Jacques? Ik ga morgen naar het Eurosequin in Kerswart. Nou ja... Kerswart, nee toch? En wat ga is dan? Ga ik even naar onze <hijnen> kijkje die naar Parijs en Cannes gaan. Ja. Hij heeft jou gewoon in de cabine hoor je dat? Ja, ja. <hijnen> ja die. Kan ik ook hoor, Jacques. Oh, Pas op. Het lijkt ook echt. Ja, dat is erg, hè? Lachen, hoor. nou, lachen, zeg. En, nee, euh... nee, nee, ik kan even een vraagje. Oh. Even ja. over volgende week, hè? Ja. Maar dat wordt natuurlijk wel afkeken vooral om vrijdagavond, hè. Nou, dat kun je zeggen, ja. Ja, nee. En als we nou eens bier dat jullie gewoon samen dat programma gewoon doen... tussen 7 en 10 op vrijdagavond. Nee, de, de, de, nee ik kom het huis niet in, joh. Nee, je komt er niet in. Ja, dan kom ik toch gewoon even, dan trekken we het deurtje open. Nee, nee, nee, nee, nee. Gerard, Giel en Sander gaan als enige creperen dit jaar. En dat doen ze met liefde voor de zaak. Hartstikke bedankt. Maar dat ik heb geld op. Nee, maar weet je wat, wat wel een, uh, even een voordeeltje is, uh, Sjaak... Um, uh, bijna elk regulier programma komt uh, de week erop ook niet meer terug. Want het is dan top serie Met yep. uitzondering van extra weekend. Extra, ja. extra weekend is er gewoon nog wel een keer dit jaar op 29 december. Met een speciale eindejaars show Ja, en ja. ja, we gaan lachen, jongen. Oh, nou, kijk er wordt gehuild. En weet je, ja. je, je hebt, je hebt uh, Giel, Gerard en Sander in het huis. Dus volgens mij wordt het gewoon uh, en, een hele week lang een beetje... het extra weekendgevoel van, uh, nou, uh, na onze zonsvloed en kom erop. Precies. Ja, maar ik dacht dat jullie, uh, jullie snollen waren, dat jullie alles deden voor geld. Nou ja, ja op zich dat wel. is wel, hè, maar uh, nou, er zijn grenzen natuurlijk. Er zijn ervoor, ik met venster in het huis, dan ziet het er niet uit. Het kan echt niet, hoor. Oh, dat is nog sneeuw. Die lucht! Ja. Maar, uh... hey, jongens, pak nog een patatje. Ik pak een patatje bij, jij ook hè? Ik uh, stop even het laatste stuk bij me schrijven in mijn mikkers. En ik dank je wel, Sjaak. Fijn weekend. Jo, ja, tell oh, de groente. Adem. voor volgende week, ja? Mm. Dat is wel bloemt We gaan nog even. Wat ranzig dat je zit te eten. Nou, we gaan even gewoon uh, ondertussen door. Hallo met wie? Ik hey, met Jelle. Jelle! Hallo! Hallo. Hm. Hoe is het, jongen? Ja, lekker. Hoe gaat jouw weekend eruit zien? Nou, ik ben net begonnen met werken, dus... Oh, kijk, ziet uh, uh, er lekker uit dan? Ja, nee, ik zit in de nacht deze week. Ik krijg in de Coca-Cola en ik ben al op weg naar, uh, naar Pijnakker. Ja, want daar moet ook gezopen worden natuurlijk. Hè? Ja, daar, uh, daar zuipen ze ook behoorlijk wat van dat... Uh, van oh, dat je, goetje, oh, je dus. zit dus ook in het transport, uh, begrijp ik, bij deze? Sorry? Je zit in het transport dus? Ja, ik ben chauffeur. Nou, laat uh, even horen dan. Oh, wacht even, moment. Sorry, die bla die hou jij niet. Oh. Nou, ik ga ja, gelijk mijn schoenen ja, zitten nou Oh, Dan begin je ook mijn zon me heen te toeteren nou. Oh gezellig, <laughs> ik krijg hem terug, oké, okay, dat is mooi. Ja, ja uh, maar, ik ga uh, nou zo meteen naar op. Maar je moet het hele weekend werken, Jelle. Uh, nee, alleen vanavond nog. En dan volgende week zit ik weer gewoon overdag. Oh. Hé, hey, maar ik vind het ook wel jammer dat jullie volgende week een vrijdagavond er niet zijn. Dan kan ik nee, jullie allebei maar... dat in willen schoppen. Ja, ja, ja bedankt. Nou ja, god, weet je, volgende week uh, niet. Maar de week erop wel, dan uh, gewoon een heel jaar lang weer. Oh, nou ja. trouwens, ik wilde. Uh, Gerard, dan kan ik je anders gewoon wat bij deze even vragen. Ja. De eerste week van januari. Ja. Um, uh, vervang ik Giel Ochtends. Oh. Kun je Was anders he? gewoon niet wat eerder binnenkomen? Zullen we dan samen een stukje extra... Ja. Uh, weet je hoe vroeg dat is? Ja? Als jij dat wil... Vind ik wel gezellig. Dan, dan doen we gewoon in de ochtend... Uh... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja, dat... Ik dat dan de maan ja, komen, Gerard. Ik ga dan de maan komen, ja. ja. ja. ja. ja. Hey, nog even, ja. Even, even, even over... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nee, ik heb nog een, een, een, een liedje wat ik graag zou willen horen. Nou. Oh. En dat is van de Dave Matthews Band. Ah. Space Between. Oh. Oh. <tugt> Rusten mooi! Uh, ja, we gaan mooi gaan, We gaan kijken ja. wat we voor je kunnen doen! Nou, ik uh, ben nu al blij! Nou, okay. alles wij wel! Berg nou, nog Jelle. Week. Goed weekend! Ja, van hetzelfde! Bye. Bye. Hoi! Zullen we nog eentje we doen? om het af te leren eentje om het af te leren. In nou. het kader van. De Wildblik! Hallo! Hallo! Hallo! Ik ben met mij. Martijn! Ja! Heren. ja. Het is Weekend! Weekend! Hoi. En <laughs> Die man is nu al toeter. Het weekend moet nog beginnen. Wat zegt u? Jij doet ook al sport? Ja. Wie Transport, uh, hè? <laughs> Transchot <God, laughs> zou ik nou zeggen. Sorry. Ik, uh, ik voel een, um, een gevalletje. Hallo? Hallo. Ben je nog steeds Martijn? Ja. Oh okay. ja. Oké. Okay, ja. Uh, ja. Wat ga je doen dit weekend? Um, Kijken van New huis. Oh? oh. Ja, ja, ik heb een nieuw huis wel gekocht, maar je moet er moeten allemaal kleine dingen weer gekocht worden. Wat tegeltjes, sanitair, al die Dag. dingen weer. Ah, en wordt het een villa of een uh, rijtjeshuis of een flat? Uh, gewoon een simpel rijtjeshuis, hè. Tegenover, ah, okay. tegenover een, een mooi kerkhof. Oh, gezellig. je boel daar. Nou, dat was een gooverburen, met ja. Ja. <laughs> <laughs> nou, sorry. Sorry. nou, goed, ik wens jullie heel veel sterkte. Ik zien we binnenkort ook in zo'n woonprogramma terug. Dat hoop ik toch niet? Klussen ah, met kijkers? Ja, blijf wel ja. even luisteren, want ja. we hebben zo nog Dennis van, van Klussen... en uh, Klussen doe je zo en Klussen met Kijkers en uh, de, uh, blijf de Klus. Mocht je de klus kwijt zijn, dan vinden we hem vanavond. Ja, ik blijf zeker hangen aan de radio. Nou, gezellig. Een goed weekend en sterkte, hè? Ja, heerlijk! Is... Bye! -bye. Oh. Ondertussen valt de man die de hele tijd dring tring tring tring deed van zijn stoel af. Oh, dat is niet zo best. Dat gebeurt zomaar. En zometeen gaan we de voice lift doen! Vrijdag extra weekend. Heel ja, goed idee. En Michiel, ja, deze is voor jou. Detroit. Heb je die, uh, die versie op YouTube gezien? Mijn gasten hebben put your hands up for 12 van gemaakt. <laughs> <tie> en dus die hebben ze heel uh, trieste beelden <tie> van Twello erbij gezet. <tie> en dan is de Put Your Hands up for Twello. En dan zie je die gezellige spoorwegovergang, die snackbar. Ja, echt, maar echt dat. En, en, bij en met mensen huis. met een plastic tas die uit de supermarkt lopen en zo. Dat is echt, <tie> uh, echt heel, heel erg grappig. YouTube, staat er een link op jouw site? Uh, ja, met michiel.nl staat wel ergens een linkje naar Put Your Hands up for Twello. En wat ik ook nog even over kan melden, is dat uh, D12. U weet wel het rapcombo rondom Eminem. Uh, The Big Bad Motherfuckers. Ze hebben ook een uh, versie van deze plaat opgenomen, waarbij ze gewoon over deze plaat heen rappen, want die komen natuurlijk uit Detroit. Oh ja, natuurlijk. Dus het gaat goed met verder. Detroit. Rock City. A lovely city. En het leuke is, op jouw site uh, staat trouwens ook een uh, fantastische opname. gezondheid. Uh, je niest ondertussen. Nee, dat is een... Oh, sorry. Uh, een, een fantastische live opname van Gwen Stefani. Oeh, oh. erg hè? Oh. Ja, ja oh. moet je ook even, dit is ook een YouTube dingetje. Ook op uh, metmichiel.nl, daar dus staan rechts de links. Um, <coughs> uh, Gwen Stefani live bij een tv-programma en doet zo Winded up live. Eh, slecht. slecht! Slecht! Oh, Saturday Night Live is het trouwens, zie ik net. Nou, niet lang ja. meer. Het kan echt. Neer, en dan heb je een playback aan even. Ja, beter, no, nee, maar ik denk dat het programma voor het dan niet meer live is. Oh, wat nee, erg. dat? Zeg. Maar goed. Put, Put your you hands, up. hands up. For Detroit. Dat was. Fred uh, Le Grand, ik wil bijna zeggen. En daarvoor uh, speciaal voor jou. Want ja, je hebt, je hebt een Weezer shirt aan vandaag. Ik ja, vind het echt zo. Wat is hier een Weezer? Dit is ja. gewoon een heel keurige blouse. Weet niet, ik vind het gewoon een Weezer shirt. Oh, nou ja, ik vind Lijf. het op zich een aardig compliment. Ja, dat vind ik ja. jou ook een heel leuke blouse. En heb Gerard. Oh, nou. Heeft een, uh, een beetje de. Um, what it feels like for a girl-tijd van Madonna. Even een hoedje erbij op en klaar. Maar, het is, nou ja. Nee, ik dat is ik, ik, ik Mijn ja, kaart, komt zo leuk in. Uh, nou even uit. op, zeg. Ik ben, ben je ook al een beetje aan het nadenken of het je aangetrekken volgende week? Als je weer op al die miljoenen televisietoestellen te zien bent. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik ben, <coughs> ik ben druk aan het strijken. <laughs> <laughs> serieus. <laughs> ik ben aan het strijken. want ik, uh, Alles zit in de was. Je kent het wel. Er ligt een, een hoop van, uh, van oh, een metertje of twee. <coughs> en dat ligt te wachten op mijn strijkbout. Echt waar, joh. Ja, dat moet nodig wat. Dus volgende week kunnen er wat vouwen in mijn shirt zitten. Nou, ik geven het je. Want je doet het voor het goede doel. En als strijken hebben ze ook altijd zo'n leuke afdruk op de, op de rug, weet je wel. Mm. Van de strijkbout zelf. Ja, nou, ik, ik, ik strijk ook regelmatig, maar dat... Uh, ik zie ik, het. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ik zie het. En dan nu. We zijn laat, zeg. Ja, we zijn laat, we zijn tijd. Dat geeft ik allemaal. Nou, goed. Ik zie regisseurs zwaaien, het gaat helemaal niet. Ja, dat de is de echt ellende. We hebben pardon. een stem op de band. Ja, we gaan het niet halen, maar dat geeft het allemaal niet. Uh, we hebben een stem op de band en fantastische prijzen! Ja, da, da, da, da, da. Zijn dit ook weer elektronica's? Nee, dit is... Uh, Weet je dat weten wie dit is? Ja, doe maar. It's, uh, Christmas Cocktails Volume 2. Christmas Cocktails? Let Us Know slash Rudolph the Red-Nosed Reindeer van Eddie Dunsteder van Ron Brandsteder, familie? Dat weet ik niet. Meer. Harry Dumsteder presenteert Christmas Cox. Rots nee. op een heel klein cd vind <laughs> Nou, nou. Uh, um, dit is de opgave. Het gaat helemaal niet over ervind, maar in dit geval. Misschien eh. moeten we even uitleggen voor de mensen die net inschakelen voor de eerst. Uh, dat uh, de voice lift uh, inhoudt dat we hebben een hele bekende stem op de ja. band. En die hebben we verbouwd. Bijzonder bekend zelfs. En de vraag aan jou is, wie is dit? Doe even een andere variant, want ik vond deze echt zwaar moeilijk het of helemaal je een? Zal nou, het gaat zeker wel overwinnen, want als je het weet, dan win je. Ik ben net even naar boven gerend om het erbij te pakken. Een verrassingspakket, hè? Nou, een hele stapel met overgebleven boeken uit uh, het uh, Ozo-Oleka-item... Uh, -like Michiel Boekenclub. Dus het zijn stripboeken. Oh. Uh, de scheurklenden van Fokker en Sukken van volgend jaar. Oh. Peter Zeurkalender van volgend jaar. Oh. De nieuwe Siegmund. De nieuwe van Kamagurka. En uh, Donjon Armageddon van de bijzonder veelbelovende Franse tekenaar... Louis Trondheim. Zullen we deze 60 jaar. We die wie erbij doen. Oh, doen we gewoon. Nou, met dat ook een pakket? nog een keer drie cd's vol knijt. Er zijn andere fijne platen. En dan kun je, ook ja, dan kun je ook ook nog uh, iets op, uh, op de band, hè? Ja, en uh, zullen we nog een andere variant neer? Ja, dit is de stem dus. Wie is dit als jij het weet? 09091336. Mij benieuwd. Zullen we even kijken of de mensen ja. al uh, achter zijn? Hallo met wie? Hallo met wie? Hallo met, Johan. Hallo met Johan. Johan! Goeiedag. Wie denk jij? Ik denk Rita Verdonk. Nou ja, het nou, goede nieuws is we zijn Het hier gaat hier helemaal opschemen. niet over winnen of verliezen in dit geval. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Wat is dit nou, Johan? Hoe weet je dat nou zo snel, ja. Fok? Nou ja, als er één voor heeft deze week, dan is het niet even donk wel natuurlijk. We hadden eigenlijk die hele stem niet hoe we uitzenden. Je had bijvoorbeeld al geweten dat we <laughs> haar zouden pakken. <laughs> nou, nee. ik wilde niet bij zijn dat jij niet even donk pakt, Gerard, maar dat even te zijn. Ik zat te denken, want uh, dan komt uh, ons het huis ingooien. Uh, ja, dus misschien, misschien logisch, lachen als, he? als het Verdonk dan ingehuurd wordt om te zeggen. eruit. Nee, <laughs> is dat niet leuk? <laughs> nou politiek incorrect bezig. dat nou, zou je kunnen doen. Uh, ja, nou, joe, dat uh, he? is heel snel. Het mooie is, we lagen net nog achter op schema. We zijn die nu we helemaal in één voor. Keer, door jou zijn we in één klap voor op schema. Held. Jij wint. Nou, dat hele stapel uh, albums, uh, ding wat ik net al uh, noemde. Dus uh, de nieuwe Siegmund, dat is deel 15. Twee scheurklenders van Fokker en Sukken en uh, Peter van Straten. nieuwste bundel van Kamagurka En ook nog Don John Armageddon van de Franse tekenaar Louis Trondheim. En je krijgt de driedeel CD. 60 jaar bij Hé, hey, hoor ik daar enthousiasme? Hoor ik daar enthousiasme? Heel goed. En uh, we hebben ook nog een, uh, een, uh, een prachtig artikel uit de supermarkt... op de supermarkt boodschappenband staan. En je moet even getal tussen de 1 en de 10 roepen, Johan. Dan gaan we kijken wat voor product daar achter gaat. Dan krijg je dat ook. Uh, nummer 7. Nummer 7. Even kijken wat er op de band staat bij nummer 7. Eén doosje frikandellen. Ah, oh, nou, die pik je even mee. Een doosje frikandellen. Minuut? Hoeveel zouden er erin zitten? Ja, hoeveel zouden erin zitten? Even aan de band vragen hoeveel frikandellen er in de doos zitten, hoor. Eén doosje frikandellen inhoudt zeven stuks. Zeven stuks. Oh, nou, een net, die, die pik je even mee. Wat een rare doos, oneven aantal. Ja, hoe lang zouden ze zijn? Eén doosje frikandellen met zeven stuks van 70 gram. Nou, dat... Uh, nou. Heel nieuws zwaar. Hoe lang? Ja, ik wil het aantal centimeters willen we gaan. Even kijken of de band dat ook weet. Oh. Eén doosje frikandellen... Uh. <lacht> <lacht> <lacht> uh, sorry, Jan, de band blijft hangen. <lacht> Dus uh, we sturen het alsnog naar je toe. Hey, hartstikke bedankt, jongens. Ja, en toch. op het weekend. Ja. Hè. Goed weekend. Tot ziens. Wat er een jasme voor dit nummer. Why you must be a girl with shoes like that? She said you know me well. I've seen you, a Little Steven, and Joanna around the back of my hotel. Yeah. Oh yeah. I almost said you was asking. Best a I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger Oh yeah wow. I was good, she was hard Stealing everything to got. I was bald, she was over the worst of it Give me gifts, thank you dear Bring your sister over here Let her dance with me just for the hell of it Wrong. I could have told him to tell you if I could have just kept the last of my clothes on. Oh, yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be a regular bell. And I'll see Dance for Little Steven and Johanna around the back of my hotel. Oh, yeah. Oh. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it.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 Nou, je vraagt je af waar Norrie Holder is gebleven, hè? Ja, je vraagt je ook af, uh, zit Gary Glitter hierbij? Onvoorstelbaar. Wat een plaat is dit toch. Oh, oh. De vertelers, hoe heet deze band, de plaat komt, uh, geloof ik, begin januari officieel uit. Het album is al uh, te krijgen. Ja, in januari zijn ze ook in de melkweg en dat is echt al stijf uitverkocht. Dit Stijver. gaan, denk ik, de Arctic Monkeys in 2007 worden. Denk het ook wel, hè. De nummer de Chelsea Dagger en... Uh, oh, wat een feest, wat een feest. Het weekend is officieel begonnen als je dit soort geluiden uit je radio hoort. Oeh, straks gaan we trouwens op de Jersey Tour, venster. Ja, lekker. Met de uh, Room Eleven. Uh, en ook op de zijn... Kluszie Tour. Ja, we gaan klussen met Room 11 En uh, met, uh, die... <lacht> met Dennis Mulder. Ja, die gaat zingen. Die gaat zingen. Op zijn zaag spelen. Het schijnt een mooi instrument te zijn. Hè? Oh. Huilende zaag. Sorry, ja, ik ben een heel eventjes afgeleid. En ik loop nu tegen foto's aan van Britney Spears. Die ons laatst al verblijden met een... Uh... Een eitunnelvisie. Uh, ja. Maar nu is een shirtje aangetrokken uh, met see-through uh, print en daaronder geen BH. En ziet het er enigszins uit of is het verschrikkelijk? Nou ja, ik, ik, op zich, ik heb net gegeten, maar ach. Even kijken wat Room Levende ervan vindt. Wat vinden jullie, in die foto? Ja. Oké, okay, nou, dat is niks. Uh, ik kom zo even bij kijken. Ja, hè? dat is goed. Zometeen namelijk in de studio op Room Eleven Dan gaan we dan gaan ze een leuk stukje muziek spelen. We gaan ze even interviewen. En uh, het wordt zo ontzettend leuk nog. Oh, en wat ik helemaal heb vergeten, er staat ook niet in het draaiboek, maar we mogen vanavond nog één keer uh, Season 5 en 24 weggeven. Op oh. DVD. Ja, dat nou. gaan we ze ook nog even doen. En tot die tijd. Een uh, spannend De Dolle Dotterdagen. Hard problemen. Nu twee pacemakers halen. één betalen. In Inclusief batterijen. Alleen tijdens de Dolle Dotterdagen. Met zorg moet je niet stunten. Let daarom niet alleen op de scherpste aanbieding, maar ook op de beste dekking. Slim overstappen? Kijk en vergelijk op switchaloont.nl Het beste van DFM. Serious Music. Twee CD's met alleen echte muziek. Serious Music, met de Koeks, Snow Patrol, Coldplay, Anouk, Kien, Razorlight en nog veel meer. Serious Music, het beste van die fm Muziek zoals het bedoeld is. We moeten weg. Er is mond en klauw hier, we moeten hier zo snel mogelijk weg. We doen het helemaal anders. Een voorstelling zonder beesten. Ik ben zat. Wat? Pappie, hij is dood. Wat? Zo! WALT, vanavond 9 uur, Nederland 2. Goed, mensen, voor we beginnen met repeteren. Zijn er nog vragen over het script? Uh, ja, er staat hier dat ik naar binnen ren, kraaiend met een pistool. Zwaaiend? Uh, de printer vlekt een beetje. Het is mijn taak als acteur om de ware aard van kraaien te onderzoeken. Ja, hè? hou jij nou maar gewoon aan je tekst, oké? Okay? Geen vlekken en vegen als je print met originele HP-cartridges. Dan weet je zeker dat iedere geprinte pagina er vlekkeloos uitziet. En, en dan begin ik te kuilen. Kuilen! Oh. Om betrouwbaar te printen, kies je originele HP-cartridges. HP Invent. Weet u nog die tips van Vogelbescherming Nederland... waarmee u meer vogels in uw tuin kunt krijgen? Sorry, wat er hoop vogels in...